Ja, Jorien Zeevaart, uh, proficiat met jouw prestatie hier als Carlight bij de musical Benix. Um, heel veel Vlamingen zullen jou niet meteen kennen. Nee. Zeg eens, wie ben jij? Wie ben ik? Ik ben, uh, in ieder geval waar Vlamingen mij van zouden kunnen kennen, is van Notre-Dame de Paris. Daarin speelde ik uh, Fleur de Lis. En eigenlijk verder in, uh, in Vlaanderen heb ik, uh, heb ik nog niet heel veel gedaan. Op musicalgebied, nee je bent bij deze BenX terechtgekomen. Uh, terecht gekomen. Hoe heb je dat gedaan? Ben je gevraagd of Frank? Heb je geauditeerd? Ja, ik ben gevraagd door uh, Roel Hermans om auditie te komen doen in ieder geval. Naar aanleiding van Notre Dame de Paris. En uh, dat heb ik toen gewoon gedaan. Dus er waren toen uh, drie auditierondes. En dat is goed gegaan, uh, gelukkig. Ja. Het is een heftige rol, het is sowieso een heftige musical. Ja, nee absoluut. Ik merk het nu eigenlijk ook nog. Het begint nu na Een half glas wijn zo'n beetje te ontspannen, maar ik merk echt dat deze voorstelling gaat in je lijf zitten en gaat in je, in je bloed zitten. en De manier waarop we hebben gewerkt met Frank was ook heel intensief. Ik, ik kan dat niet zo, 1, 2, 3, ook bij het applaus even van me afschudden. En dat merk ik ook, merk ik ook bij, het, bij het publiek, dat mensen niet, uh, yeah, die moeten echt nog even bijkomen. En, en dat is alleen maar heel erg goed, denk ik. Dat is precies ja, wat het theater moet doen, vind ik. Wat heb je hiervoor gedaan, qua voorbereiding om in die rol te komen? Nou ja, toen ik ging auditeren, de um, film sowieso gekeken. Die vond ik ontzettend goed. En toen dacht ik, ah, daar zie ik mezelf wel in, in ieder geval. En verder eigenlijk uh, hebben we gewerkt met Dirk Procé, de componist. En met Frank van tevoren, uh, Frank van Laken, een, um, een aantal uh, werksessies uh, gedaan. En dat, uh, dat ging ook heel erg goed. En toen, ja, en toen was het gewoon een uh, patsboom in de repetities, meteen in de gang. Wat opvalt hier, uh, jullie hebben al meteen kunnen repeteren in de zaal zelf, hè? Ja, wat een luxe. Dat gebeurt nooit. Tenminste, dat is mij nog nooit gebeurd. was echt vanaf dag twee. We hebben nog één Luttele dag boven in de Witte Zaal. En toen zijn we meteen met de techniek en alles, met het geluid. En dat was ook echt nodig, want er is, komt zoveel bij kijken. Op het moment dat er bijvoorbeeld iets werd geknipt in de scènes, moest dat ook meteen in de LED-wall gedaan worden, in de muziek. De arrangementen moesten weer worden aangepast. Dus ja, dat was ongelofelijke samenwerking. Hoe is deze productie geweest? Want jullie zijn vanaf het witte bladpapier samen begonnen te schrijven, ook Dirk Brosset, de arrangeurs. Hoe is dat, zo'n ervaring? Want ja, in musical, soms heb je gewoon alles op voorhand, krijg je alles op voorhand, een dvd'tje en zelfs de passen, hoe je moet opgaan en hoe je moet afgaan van de scène, staat allemaal vast. Ja, dit was, zo, dit was ja, werkelijk waar, dat kun je je voorstellen, het was heerlijk. Om als uh, bepaalde teksten niet lekker in mijn mond lagen, uh, dan kon ik ze gewoon aanpassen. Natuurlijk met goedkeuring van Frank en van Albert Blom, de tekstschrijver. Maar uh, dat soort dingen qua uh, toonhoogtes, uh, toonsoorten voor, uh, voor de muziek, kon ook worden aangepast als iets niet helemaal lekker was. En ja, perfect beter kun je je niet wensen. En zoveel tijd als wij eigenlijk hebben gehad. In het begin dachten we, ah, dat, dat wordt kiele-kiele. Uh, wordt, uh, maar um, omdat we meteen al in de zaal konden met de ledwall, ja, voelden we het heel rustig eigenlijk. Ja. Oké, okay, dankjewel. Prachtige rol heb je hier neergezet. Heel veel succes ook. Dankjewel, dankjewel.